Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit nauwelijks beweging in het Russische konvooi. De 60 kilometer lange stoet van tanks en soldaten is eigenlijk op weg naar Kiev... maar in de afgelopen drie dagen zijn ze amper verplaatst. Volgens de BBC zitten de Russen vast in de modder en is er een groot tekort aan voedsel en brandstof. Intussen gaan de raketbeschietingen op verschillende Oekraïnse steden door. Vooral het zuiden wordt hard geraakt. Zoals de belangrijke havenstad Mariupol aan de Zwarte Zee. De stad is omsingeld en de bewoners kunnen geen kant op. Oost-Europa-deskundige Bob Deen legt uit waarom juist deze stad zo belangrijk is. De stad Mariupol uh, die is al heel lang ligt die in de frontlinie. Uh, maar nu komt die frontlinie van twee kanten op ze af. En de grote vraag van de komende 24, 48 uur is houdt Mariupol stand? Want als die stad valt, dan heeft Rusland echt een strategische overwinning bereikt door die aansluiting te vinden. En daarmee versterken de Russen dus hun positie in Oekraïne. Ondertussen slaan veel Oekraïners op de vlucht. Een paar van hen komen ook naar Nederland om hier veilig onderdak te vinden. Thomas uit Drenthe helpt ze daarbij. Hij reed met vier auto's naar de Poolse grens om mensen op te halen. Ik ben heel impulsief. Mijn vrouw is gelukkig mijn rationele tegengewicht. Die gaat altijd logische tegenvragen stellen. Dus ik zei, schat, ik denk dat ik naar de grens ga en ik ga gewoon wat mensen ophalen. Ik zie wel hoe ik het doe. En uh, dit was de eerste keer dat zij niet een logische tegenvraag stelde om mij van die gedachte af te helpen, maar ze was stil. <laughs> en zei ja, misschien moet je dat doen ook. Zo gezegd, zo gedaan. Hij nam negen vluchtelingen mee naar Nederland. Drie van hen zitten bij Thomas thuis, de andere zitten bij zijn ouders. In totaal zouden er nu zo'n 250 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland zijn. De twee mannen die rapper Aquasi in 2020 met de dood hebben bedreigd... krijgen allebei een werkstraf van 30 uur. Ook draaien ze op voor de kosten die de rapper heeft gemaakt na de bedreiging... zoals de aankoop van een alarmsysteem en de kosten van de beveiliging. Aquasi hield tijdens een Black Lives Matter demonstratie in 2020... een toespraak op de Dam in Amsterdam. Na zijn speech ontving hij honderden bedreigingen. Het weer vanavond en vannacht kan het gaan vriezen. Morgen opnieuw lekker zonnig. Wel iets meer wind en het wordt een graadje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat nog via de voorknopend meer 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 zijn uh, altijd wel hele fijne singles die je dan uh, te horen krijgt. Uh, zeker van deze, want uh, er is ook uh, als het goed is, naast de drop Agda Award ook nog een andere um, ja, sortiment van Poprijs, de Amsterland popprijs. Die uh, wordt uh, gedaan door de P60 in uh, Amstelveen. En uh, dan uh, weet je het al. Uh, Flatlines uh, was uh, de winnaar van uh, de laatste editie. En dat is een online editie uh, geweest. Ja, uh, vanwege die, uh, dat uh, formale de virus uh, wat, uh, wat geweest is. Ja, ben je van het ene af? Heb je weer ineens een ander probleem? Uh, wat, wat je, waar, waarmee je dagelijks wordt uh, geconfronteerd. Nou, uh, zullen ze het er maar niet over hebben. Flatlines, uh, Stuiteren, zou uh, kon je geer zeggen van de IndioCell. Bright Lights, Long Lights, Bent komt uh, dus uit uh, de buurt van Amstelveen. Ik geloof uh, zelfs uh, uit de uh, uit Halemme heb ik uh, begrepen. Dus, uh, maar dat zal ik dan eens eventjes weer op mijn gemak moeten nakijken. Ik weet wel dat ze dus hier uit Noord-Holland komen. Want we hebben ze tenslotte bij. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. De lengte gegeven. Um, over zaken uit Noord-Holland gesproken. Dit is een Haarlemse band zelfs. Uh, er zit dus ook zelfs één uh, bandlid bij een andere band. Die uh, min of meer een beetje het lievelingetje is bij 3 voor 12 Noord-Holland. En zeker niet alleen daar. Want uh, ze worden ook uh, min of meer al uh, veruit opgepikt door datzelfde Indie excel wat ik net uh, noemde. Namelijk uh, POM. Er zit, er zit een van de bandleden zit daarin. Uh, maar Penthouse uh, heeft besloten de handdoek in de ring te gooien. En uh, ja, dat had ook te maken met de, de werkzaamheden en bezigheden van de andere bandleden. En Joan uh, die heeft dat vorige week nog uh, uitgebreid uh, zitten te vertellen hier bij ons in de uitzending. Maar ze hebben wel voor al die mensen die Penthouse een heel warm hart hebben toegedragen... hebben ze toch nog een mooi slotakkoord gemaakt... En dat is een EP, Fulls Paradise. Die is afgelopen uh, week uh, gepresenteerd. Afgelopen maandag is dat uh, gebeurd. En dat nummer, dat heet uh, een van de, ja, wat zeg ik, het openingsnummer van Fulls Paradise. Is dit uh, mooie nummer: My Conviction. ...met uh, my conviction is uh, terug te vinden... ...op uh, Fool's Paradise. Uh, we hebben, ja, ik heb er uh, wel het nodig over gezegd. Niet op deze website... Uh, ...van ons uh, eigen programma... ...www.altfm.nl ...maar uh, dan met die pet... ...van 3 voor 12 Noord-Holland op. Want uh, daar heb ik ook het een en ander over uh, te zeggen. Want uh, ik uh, ben de chef... Uh, ...nieuwe releases... Uh, er komt nog iets aan trouwens van Lorena en de Tide, uh, had ik uh, gezien. Dus die, uh, die komen volgende week met een uh, compleet album. Dus nou, dat, uh, dat belooft nog wat. Uh, is dat iets uh, voor jou of uh, ben jij toch meer uh, de man van uh, de EP's? Nou, uh, ik ben tot nu toe de man van de EP's. Als je <laughs> ja. kijkt naar wat ik heb gedaan. Maar ik, uh, het lijkt me te gek om een album te maken. En ja. ik denk dat ik daar... Uh, dat ik wel een volgende stap is voor komend jaar wat ik uh, wil gaan doen. Ja. ja, want een album maken. Uh, dat betekent ook dat je dan op een gegeven moment bij jezelf uh, moet afvragen. Um ja, wat voor nummers, die moeten dan wel op elkaar aansluiten met een thema. Dat heb ik altijd wel een beetje begrepen van uh, elke muzikant die ik hier aan, aan die tafel zat. Ja, het moeten allemaal wel een beetje op elkaar uh, afgestemd zijn, ja, of niet? Zich, nou Ja, je, op zich mag je natuurlijk gewoon doen wat je wil. Je kan ja. ook uh, tien compleet verschillende liedjes uh, erop zetten. Maar ik vind zelf inderdaad altijd wel mooi als er één thema is of zo. Ja. Uh, maar ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk ook bij mijn EP's wel probeer te doen. Dat er zo'n ja. samenhang is, dat je niet... Uh, dat je het wel gewoon mooi achter elkaar kan luisteren... zonder dat je denkt, hé, hey, dit was, is ineens iets totaal anders dan uh, ja. vorige... je probeert toch één sound of zo neer te zetten. Ja, want uh, even dan weer terug naar je laatste single, Hawaii Long. Uh, ja. Dat was um, een, iets van, van nou, uh, ja, het kan zo ontzettend tegenzitten... maar je moet toch altijd het uh, positieve uh, erachter nog uh, kunnen blijven zien? Ja, dat is eigenlijk ook van de hele EP wel een beetje... Uh, de boodschap of zo. Ook mm. van Already Home die ik net speelde. Van, mm. ja, je, je kan altijd doorgaan met uh, de volgende dag en je zorgen maken over nog meer dingetjes. Maar als je ja. soms even stilstaat bij... De kleine dingetjes. Bent, ja, precies. Ja. Uh, zeker nu, denk ik. Hè? Vond, ja, uh, dat, precies. Ja. Uh, het is uh, ook geen toeval dat al die liedjes in uh, corona lockdown geschreven zijn. Ja, uh, dat, dat is één kant van het verhaal. Maar ja, nu zeg ik net... Uh, van, hè? Ook, ja. uh, dan, uh, dus we moeten in ieder geval altijd een beetje het, de, de lichte puntjes blijven ja. zien in het ja. dagelijks leven. Hoe vervelend het ook is. Uh, uh, we hebben ermee te dealen. We moeten ermee omgaan uh, zoals het is. Ja. Dus uh, ja... Um, ben jij, dan kom ik ook weer even op jou persoonlijk uit. Want uh, hoe, hoe, uh, hoe zit jij jezelf in elkaar? Ben jij uh, dat jij je helemaal laat zwelgen in melancholie? Want ik heb hier dus twee muzikanten gehad. Vorige week Sven Ros en even daarvoor nog uh, Bo Manning. Die, mm. uh, die uh, ja, dat zijn toch. Jongens die, uh, die zeiden... ja, wij zwelgen niet melancholie. Tenminste, uh, ja, uh, dat, bij Sven was dat iets minder. Maar bij Bo uh, Menningen was dat uh, bijna dagelijks kost. Uh, dus mm -hmm. ja. Ben jij melancholisch ingesteld of niet? Uh, ja, best wel. Als, ja? Ik denk als je luistert naar mijn muziek... dan hoor je dat denk ik ook wel. Mm -hmm. um, ja, qua, ja, het is een soort van qua, qua teksten... Uh, loopt het nog wel eens uiteen. Maar zeker in, in muziek... of in de melodie bedoel ik dan zeg maar... In mm -hmm. de, in de, ja, echt in de muziek zelf... hou ik heel erg van om dat melancholisch op te zoeken. Toch wel? Ja, heel mm -hmm. erg. Um, ja, want dat zeg, zeg ik ook van... van dan geeft het, oh, vertelt het ook iets... over hoe jij zelf uh, staat in het leven. Um, of niet? Ja. Of, ja? ja, op zich wel. Ik, in ieder geval probeer ik altijd heel erg dankbaar te zijn... voor, voor waar ik ben en, en, en wat ik doe. Um, ja, en dat, dat hoor je denk ik ook wel terug in de muziek. Ja. Uh, zit er dan ook iets uh, in waarmee jij van huis uit mee groot uh, geworden bent? Dat dat uh, ook uh, he, je zegt dankbaarheid. Dat, mm. dat, dat, uh, dat vraat iets. Maar uh, heb je dat ook een beetje van uh, huis uit meegekregen? Dat je ook uh, eigenlijk uh, best wel tevreden moet zijn met wat je hebt? Um, ja, ik weet niet of ik dat echt zo heb meegekregen. Ik denk het wel hoor. Ja? Alleen... Niet heel bewust, moet ik niet zeggen. Niet bewust. Dat, toen ja. was ik me daar niet heel bewust van. Ja. Maar nu denk ik wel van ja, dat is wel een, een wijze les. Ja, uh, zeker ook nu uh, toch best wel uh, met alles uh, de goede kant op uh, gaat. Hè? Want ja. Uh, ja, ik bedoel, uh, je bent uh, bij Radio 2, ik zal het net niet zeggen vaste klant, maar het geldt <laughs> weinig. Ja. Maar uh, dat, dat, dat doet natuurlijk ook wat met een mens. Ja, nou, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk en... Um, op een gegeven moment was het, uh, was het even druk. Want toen moesten we daar heel vaak heen. En was het ook nog een popronde ondertussen. Oh ja, bij je ook Dus uh, ja. dat, was, dat was heel druk. Maar ja, eigenlijk alleen maar heel mooi. Want ik werk daar nu een uh, aantal jaar naartoe natuurlijk. Ja. En het is heel mooi om te zien hoe dat dan... Zeg realiseert ook echt. Ja. Ja. Nou zijn deze nummers uh, die je nu uitvoert in het klein. We, ja. we, we, bedoel, we hebben er net een voorbeeld uh, gezien hoe die dus uh, robuuster kan uh, ja. klinken. Uh, uh, ik ben even de. Titel. On, the road. on the road. Ja, ja, ja. Is, ik net zeggen. Uh, maar dat is. Ja, dan, dan, dan, uh, zit dan al meteen het in je hoofd uh, van, van zo wil ik het hebben? Mm, niet altijd. Soms mm -hmm. wel. Bij On the Road was dat, was dat eigenlijk wel, want toen. Ook toen ik het akoestisch speelde dacht ik, ah, je moet gewoon een lekkere drum onder en uh, mm -hmm, gewoon mm -hmm. lekker veel power. Mm -hmm. Maar bij sommige liedjes uh, kan het echt nog alle kanten op gaan. Bijvoorbeeld bij Run Run, um, die ik net ook speelde, was het eerst juist eigenlijk een beetje een triest pianoliedje. En uiteindelijk is dat een soort van heel uh, feestelijk nummer geworden. <laughs> ja, ja, dus ja. het kan ook nog wel heel erg uh, ja. verschillen als ik eenmaal dingen ga proberen en ook met een band ga spelen dan... Ja, kan ja. het zomaar ineens een hele andere kant op gaan. Ja, want uh, die heb je ook, hè? Een ja. uh, om je heen. Inderdaad. Ja, uh, nou Daarmee hebben we natuurlijk ook die hele popronde gespeeld. En ja. Rob acta ook. Dus ja. um, die zijn er ook altijd bij. Behalve vaak bij radiodingetjes uh, vind ik ook de akoestische versies laten horen heel leuk. Ja, ja, ja, ja. want dat, dat is ook uh, waarom, uh, waarom je nu ook weer uh, bij ons uh, bent. Ja, precies, ja, dus, ja. De, het is altijd leuk als er weer bekenden ineens weer uh, terugkomen. Ja. Dat is, uh, ja, is meer dan malen gebeurd hoor. Je bent niet de enige. Dus, nee, uh, dat, dat het dit jaar even. Uh, dat het nu even te, bijna twee. Nou, wat zeg ik? Ja, ja twee ja, jaar twee geduurd jaar. heeft. Ja. Het is iets, iets meer dan twee jaar. Maar ja. goed, dat maakt niet uit. Um, we gaan zo weer even naar je luisteren. Ja. Uh, maar eerst uh, gaan we nog even een uh, stukje muziek uh, draaien. Dat is een, met, eentje met een ravelrandje. Iona, Johanna moet ik eigenlijk zeggen. Jorgu. ze komt oorspronkelijk uit Roemenië. Uh, kan heel goed Nederlands schrijven. Kan het ook goed verstaan. Alleen het spreken, dat, uh, dat is nog niet uh, helemaal uh, een beetje ingesleten. Maar muziek maken, dat kan ze zeker. Nummer heet Anxiety. weer een tijdje uit uh, deze single van uh, Johanna Jorgoe met uh, Anxiety. Het is, als ik uh, goed kijk, uh, acht minuten voor half tien. En dan uh, kijk ik Melle weer aan of hij weer twee nummers uh, wil laten horen. Zeker. Eén <coughs> uh, zal zeker een wat... Nou, ik zou net niet zeggen pleegnummer, maar uh, het is al wel een, uh, een, uh, een nummer wat je al een tijdje hebt uh, Ja, zeker. Uh, ga je daarmee beginnen? Of, uh, ja, die doe ik eerst. Um, Welk is dat? Dat is Y. Oh, All right. Komt-ie. Get your coat There's no say dat natuurlijk. Uh, het, uh, ja, Y. Het, ik, ik zie hem ook staan. En ik heb hem eigenlijk uh, gewoon met Y, maar W-H-Y. Maar het is natuurlijk uh, de, de, de, gewoon alleen de Y. Het is de, wel een andere versie, hè? Want, uh, want ook Penthouse heeft een Y uitgebracht. Uh, oh, ja? Ja, met hetzelfde lettertje, uh, alleen uh, ja, het klinkt alleen totaal anders. en Het nou, gaat natuurlijk. ook over iets heel anders, maar goed. Um, het uh, laatste nummer uh, van, uh, van vanavond, uh, Don Melle. Um, welke ga je nog uh, laten horen? Uh, yeah. Ik ga een heel nieuw liedje doen. Wat ik heel nog nooit... nieuw liedje? Ja, ik heb hem ook nog nooit live gespeeld. Dus, uh, oh, Dat wordt heel spannend. Dat wordt leuk, maar ik dacht, uh, daar is dit wel een mooi moment voor, toch? Nou. A fool heet hij. A fool. Ja, dat die past ook zeker. Ja, ja, ja. ja. A fool. Hier is hij. Melle. I've been spending weeks your ghost. Trying to the where do we go. We can travel away to the coast. Or climb up in the trees Find out on your own. Oh, I don't want my feet to get cold when all that I long for is to call you. Ja, dat was hem uh, mensen de, het laatste nummer A Fool hoorde je net bij dit uh, gedeelte van uh, Alternative FM uh, we gaan nog uh, zo dadelijk nog even de afsluitende een babbel doen met Melle maar eerst nog even een stuk uh, muziek No Ninja MI. vorige week hebben we hem ook al uh, gedraaid en het uh, nummer dat heet Custom Pop. to be Er komt materiaal aan van Lorena in the tide. en de Tide. dat zal gaan komen rond volgende week. Open Sea, het is best wel een heel, heel leuk nummer. En zeker past dat ook wel nu wij hier in Zandvoort zitten. Want ja, de zee is niet ver weg, denk ik. Heb jij iets met de zee, Bella? Uh, ja, niet heel. heel specifiek. Maar ik hou wel van uh, dagje ja. Strand. Ja? ja, hoor. Ja. Um, waar, uh, waar, waar, waar kom je oorspronkelijk eigenlijk vandaan Uit Leiden. Uit Leiden? Ja. ja dus, dus, uh, dus ja, uh, gebroeders vroeger, nobel en uh, ja. dan heb je wel een uh, lijntje lopen of wat dan ook. Ja, niet? zeker. Ja. Daar wel een aantal ja. keer gespeeld. En uh, nou, als het over strand gaat, vroeger veel naar Katwijk geweest. Of naar dacht Noordwijk. Ik al, dacht ik al. Ja, dat ja. zijn, zijn wel uh, de twee badplaatsen ja. die een beetje in het verlengde van, uh, van Leiden liggen. Zeker, zeker Katwijk. Ja. ja. Dat, dat zit nog dichterbij. Ja, zeker. Dichter. Uh, maar ik moet je zeggen, dat vind ik wel grappig. Jij komt uit Leiden en uh, Katwijk-Noordwijk. Of Noordwijk-Katwijk. En dan uh, door uh, richting Wassenaar. En dan bij, uh, dat is bij mij altijd wel eens een fietstochtje geweest. Oh ja, natuurlijk wat is gedaan. En dan kom ik, ga ik meestal achter de, de, de zee langs. Een beetje langs oh ja. de duinen. Ja, precies. En uh, dan kom ik uit in uh, Wassenaar, uh, oh, ja. Scheveningen. En dan ga ik daar de duin in. En daar zit ook een muzikant. Dat is Hanneke Laura. Die woont uh, in Scheveningen dan. Oh, okay. bij, bij Duindorp. Dus, dus ja, de muzikanten zitten allemaal, allemaal, zit allemaal een beetje op het, op het, uh, ja. op het lijntje. Uh, zo langs de kust. Dus uh, ja. dat gaat. Uh, um, maar daar ben jij, ben jij, woon je er nog steeds? Of, uh? Uh, ik woon er weer. jij woon er weer? Ja, ja. Uh, sinds, uh, sinds een jaartje daarvoor woon ik natuurlijk in Haarlem. Ja. En uh, daar werk ik nog steeds. Daar is mijn studio en daar, daar zit mijn band. Dus daar ben ik vaak te vinden. Maar het ja. is dus een tijdje weer terug in Leiden ook. Ja, ja, ja goed. Dus, dus, dat, dus ja, dat is een beetje heen en weer pendelen. Ja, maar uh, Haarlem, daar heb je natuurlijk ook uh, wel heel wat mee uh, gehad. Zeker, natuurlijk. ja. En uh, het is ook zo dicht bij elkaar dat... Uh, ja, je bent er zo. Hè? Want het is een ja, trein in is, uh, stappen. En twintig minuten later ben je ja. in Haarlem. Dus. Mijn studio is op loopafstand. En mijn huis in ja. Leiden is op, op loopafstand van het station. Dus ik ben er zo. oké okay. En ja. um, ik heb natuurlijk gestudeerd in Haarlem ook. Vier jaar, daar ben ik dan net klaar. Ja. En daar dus ook al mijn, mijn medemuzikanten en mijn band uh, ontmoeten. Ja. Ja. Um, even over uh, de, ja, de... Ja, want uh, uh, je hebt daar een opleiding. Maar zou je nog iets uh, extra willen om bijvoorbeeld jezelf een beetje uit, opnieuw uit te vinden of wat dan ook? Nou, ik ben nu wel eventjes klaar met, met opleidingen, denk ik. Ik heb ook nog nooit een, een jaar uh, dat niet gedaan. Want mm -hmm. Ik ben na de middelbare school gelijk doorgegaan met het conservatorium. Mm -hmm. Dus dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik even nergens aan vast zit. En dat vind ik wel heel lekker. Ja. En uh, nou, misschien dat ik ooit nog eens uh, wat ga doen, maar dat weet ik eigenlijk nu nog niet. Nee. Nee. Nee, want, uh, ja, goed, uh, kijk, uh, door het uh, verhaal met NPO Radio 2, uh, want hoe is die belangstelling voor die muziek uh, nu, voor jou? Merk je dat wel, uh, dat, ja, uh, dat nou, het land uh, een beetje jou begint te ontdekken? Ja, nou ja, je merkt het vooral um, rondom nieuwe releases, mm -hmm. omdat je dan merkt dat mensen wel geïnteresseerd zijn en het veel delen en... Ja, daar gaan naar luisteren, gaan luisteren en zo. En verder ook bij uh, live optredens. Maar goed, dat heb ik nu alleen bij de popronden even meegemaakt. Dat er ja. dan mensen voorbij komen in het publiek die zeggen: Oh ja, ik hoor die op Radio 2. Dus ik mm, ja, ja. kijk, weet je wel, dus dan merk je het wel. Ja. Ja. Dus uh, het werkt wel. De, ja. De publiciteit. Uh... Ja, en ook op Instagram vaak wel. Als ik uh, bijvoorbeeld bij Giel ben geweest en hij deelt het ook weer in zijn story, dan zijn er toch weer mensen die mij ook gaan volgen. Ja. Dus uh, ja. dat. dat Gaat langzamerhand steeds meer lopen natuurlijk. Ja, het is een beetje een communicerend uh, ja, pad eigenlijk. Ja, ja. precies. Het en het versterkt speel. elkaar ook. Het versterkt elkaar, dat zeker. Als je vaker live speelt, dan vinden DJ's het leuk om je uit te nodigen. En als je veel op de radio bent, dan komen er meer mensen naar je, naar je concert kijken. Dus ja. het gaat een beetje bij de Ja, uh, Over concerten gesproken, staat er nog uh, wel wat in de agenda? Uh. Ja, het eerste volgende grote ding is uh, de EP-release van dus When the Night is Full of Spice... waar ik net veel van heb gespeeld. Ja. Die is op 22 april dus in Bittenzoet in ja, ja. Amsterdam. Dus uh, daar zijn we nu druk voor aan het voorbereiden. We hebben uh, natuurlijk al een tijdje niet echt meer live gespeeld. En uh, ik heb ook heel veel ja, nieuwe dingen erbij bedacht om het wat groter aan te pakken. Dus er kom, uh, komt van alles en nog wat het podium op aan bijzondere instrumenten... Waar ik, uh, die ik hou van verzamelen en dus ook live wil gaan gebruiken. Ja. En uh, nou, een hoop nieuwe liedjes ook. Dus... Uh, dat wordt in ieder geval een groot feest. Ja, nou, sowieso uh, is dat uh, is een prettig vooruitzicht. Ja. Um, want je hebt het net ook alweer over opnieuw optreden... en dan weer met elkaar live uh, spelen. Want ja. dat lijkt me ook wel heel raar. Dat je dan op een gegeven moment... het kan weer, dus uh, ja, en dan... Uh... Ja, dat is even wennen of zo. Ja. En uh, ook omdat niemand echt wist... wanneer het nou eindelijk weer kon gaan gebeuren. Ja, ja. Dus we hebben die EP-release naar eind april... Toen verplaatst zo van, dan moet het wel echt gaan lukken. <laughs> ja. um, en dat dat gaat dus inderdaad ook zo zijn. Ja. Um. Dus daar zit het nog even op achteren. ja We hoorden net wel wat uh, weer op de radio. We hebben weer carnaval gevierd. He. En, wat gedenk je? De bespretingsafers zijn weer opgelopen. Ja. Ja. ja, goed. Het, uh, dat, dat zijn er, denk ik... Uh, nou, het, we hebben het nu, nu met een uh, ziekmakende variant nee, te maken. Hoewel de virologen... Mis jij ze ook niet op de televisie? <laughs> nee, zeker niet. <laughs> Ah, als muzikant niet, maar ja, ik, ik bedoel, je wordt nu uh, word helemaal nu getorpedeerd met allerlei uh, deskundigen over uh, dat gekke land wat verderop zit. Ja, uh, niet. Maar goed, Maar goed, nee. ik, nou, ik, ik, ik zal je wel zeggen, ik heb wel zoiets van. Nou, geef mij toch maar dan Apostelhuis en uh, Mojon Koopmans maar. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat snap ik wel. Hè. Ja, in dat, maar ik snap, bij jullie was dat natuurlijk een groot bakker Alleen als daar ja. uh, weer het uh, nodig alweer over uh, gezegd werd. Ja. Ik uh, vond het uh, heel leuk dat je geweest was. Ja, Mello. ik ook. Thanks voor de uitnodiging. En uh, nou ja, als er uh, weer, uh, weer wat... Uh, dat zal weer even een tijdje duren. Want, uh, ja. ja, in april dus. Dan, uh, nou, april ja, goed. Dus. Maar dan, uh, dan komen we telefonisch nog wel, eventjes, ja, uh, denk ik, uh, nog wel even bij je terug. Uh, nu gaan we weer even verder met uh, de muziek. En uh, dat uh, betreft de jarige van vandaag... Um, ze heeft het ooit nog eens een keer... Um, ja, het is eigenlijk een bestaand literair werk. Het is zelfs een hoorspel uh, geweest. Onder het melkwoud van Dylan Thomas en de Milkwood. En uh, als je ook goed naar de tekst luistert... dan hoor je ook uh, duidelijk uh, de fragmenten terug. Maar het muzikale arrangement, en daar gaat het toch een... die heeft ze toch echt helemaal zelf uh, bedacht. De jarige Fabiana Dammers, Andermaal. En het nummer dat heet En The Milkwood. it is night. Starfall And dreams pass by Petticoats Of a chance Mazes of colors And despair Loop waren dat uh, met uh, hun laatste single Too Soon uh, dat uh, ja dat kwam ook even prompt verloren zo een week of uh, wat uh, geleden in één keer uh, uit uh, terwijl ze inmiddels een EP maar uh, Julia van uh, Julia Korthauer van, uh, van Loop heeft al eerder verteld ja die EP dat zijn eigenlijk al nummers uh, die we al eerder hadden opgenomen en dit is dus de aanloop van een uh, compleet album wat uh, wat nog moet gaan Verschijnen. En wanneer dat uh, precies is, uh, dat uh, weet ik ook niet. Maar uh, ze zijn er wel in ieder geval mee bezig. Nou, het, uh, het alternatieve VM verhaal van vandaag zit erop. En uh, met alles uh, erop en eraan uh, gaan we kijken... of we in ieder geval de komende tijd ook nog iets kunnen doen... Uh, met het uh, Drop naar woord dat, uh, dat is het eerstvolgende. Uh, daar zullen we terloops nog wel uh, over gaan uh, berichten. Um, de afsluiting, voordat uh, straks om tien uur weer um, Nashville Radio losbarst op uh, ZFM Zandvoort, is Meadow Lake. Ze komen uit uh, Groningen en uh, dit is eigenlijk toch best een heel mooi uh, nummer wat ze hebben gemaakt. En in de tijd dat uh, we hier uh, wat uh, beperkende maatregelen hadden, we een soort uh, thuismaak-sessie. Uh, Dan moest je het programma eigenlijk in elkaar uh, zetten en, een paar keer ben ik met nou, eigenlijk de enige twee keer met dit nummer afgesloten. Uh, Bloodcross, Cross. Ik uh, spreek je. Hoi.